4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson verwacht dat er verkiezingen komen... als het Lagerhuis vanavond niet instemt met zijn tijdpad... om de Brexit-wet te behandelen. Het Britse parlement debatteert op dit moment in aanloop naar twee belangrijke stemmingen. De eerste gaat over wetgeving voor de uitvoering van de deal die Johnson heeft gesloten met de EU. En daarna wordt er gestemd over het tijdpad. Johnson zegt dat hij het niet zal toelaten dat er nog maanden in dit parlement over wordt gesproken. Hij wil daarom, als het Lagerhuis niet akkoord gaat, nieuwe verkiezingen.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 De oppositie is bang dat de regering het geleende geld gebruikt om de bevolking in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar voor zich te winnen. Ook in Duitsland protesteren boeren tegen het landbouwbeleid van de regering. Duizenden boeren kwamen op de been. In Bonn veroorzaakten honderden trekkers verkeersopstoppingen. Het protest in Duitsland is mede geïnspireerd door de betogingen in Nederland... maar stikstofproblemen spelen geen rol. In Duitsland protesteren de boeren tegen nieuwe regels voor dierenwelzijn... en het gebruik van mest. Het weer...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 Het wordt drukker en drukker in de regio met in totaal zo'n 50 kilometer file. De meeste verdraging nu op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Maars. Want daar staat 12 kilometer file en is de verdraging een half uur. Het heeft te maken met een autobrand op de verbindingsweg tussen de A2 en de A12 richting Den Haag. Op de N230 Maarse Utrecht tussen Maarse Dorp en de aansluiting met de A27 alweer ruim een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Z.F.M. Z.F.M. Het geluid van. Z.F.M. Het geluid van Zandvoort. Met tot 10 uur. Het opinieprogramma dat de moeilijke vragen durft te stellen. Geen discussie uit de weg gaat. En de gasten het vuur aan de schenen legt. Dit is Zandvoort, Zandvoort aan, aan het, het woord. woord. Uw presentator is Bastiaan Torenent. Ja, dames en heren. Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort aan het woord. Um, we hadden net een hele interessante discussie. Dus daar gaan we eigenlijk gelijk uh, mee uh, verder. Want we hadden het even over de pillenindustrie. En Rob, jij wilde daar iets, vlak voor het nieuws nog iets over zeggen. Dus uh, ga je gang. Ja, ja, daar wil ik zeker wel wat over zeggen. Um, wat ik, uh, ik vaak hoor is dat uh, uh, huisartsen wel uh, snel uh, met pillen komen. Uh, antidepressiva. Uh, dat ze die snel voorschrijven. Ik vind dat zelf, vind ik dat, uh, heb ik dat altijd heel vreemd gevonden. Want een huisarts is, uh, is geen psychiater en is geen psycholoog. En uh, antidepressiva voorschrijven uh, als middel... en dan vervolgens niks uh, verder doen met ja. die patiënt... vind ik een hele slechte zaak. Ik vind dat antidepressiva moet je gebruiken... Als het al werkt, want daar zijn de meningen nogal over verdeeld... Mm -hmm. of het überhaupt wel werkt. Maar als het werkt, moet je je afvragen... moet je dan niet... Uh, uh. Moet je dat dan niet tijdelijk gebruiken. En iemand de behandeling geven die die nodig heeft. Maar even weer terug naar die herfstdepressie. Is het nu zo dat er mensen het letterlijk voorgeschreven krijgen. Voor twee maanden of voor twee weken of voor een dag of voor drie maanden. En dan als de zon weer gaat schijnen dan hoeft die pil niet meer. Dat weet ik eigenlijk niet of dat echt zo is. Ik denk dat er wel veel mensen medicijnen voorgeschreven krijgen. Om die periode door te komen. Maar ik denk dat je dan ook vaak hebt over allerlei andere de zogenaamde benzo's. Maar neem maar eventjes een uh, oksaarspammetje. Oh ja. En, uh, dan, gaat het, dan word je weer even wat rustiger. Maak, maak, Noem maar op. Wil je zeggen dat het dat we Amerikaanse praktijken krijgen... want daar heb je natuurlijk dat iedereen... bij een psycholoog of een psychiater loopt... en iedereen uh, krijgt bijna uh, pillen in zijn mic gedauwd. In niks niks bij een psychiater of psycholoog. Uh, nee, dat zeg ik niet. Nee, sorry. Maar... Ik ben nee, maar het is, het, dat is mooi. Dat is mooi dat je dat zegt... want dan kunnen we even terugkoppen. Ja. Liep iedereen maar bij een psycholoog of een psychiater. Ik ga zelf ook nog regelmatig naar een psycholoog. Gewoon ja. om te praten. En niet dat ik het nu per se nodig heb... maar het is zo lekker om gewoon even te praten... En eventjes me, even me te kunnen uiten. En eventjes te kunnen reflecteren samen op mijn gevoel. En, en waar ik op moet letten. En of dat nog goed gaat allemaal. Dat heb ik liever dan dat ik antidepressiva slik. Want ja. als ik antidepressiva slik, dan ben ik emotioneel ik... Ik helemaal vlak. Ja. En ja. dan, dan kan, ik niet eens, uh, kan ik niet eens huilen. Maar zeg je nou dat mensen de antidepressiva krijgen en vervolgens niet verder behandeld worden? Veel wel. Oké, okay. ja. nou, dat vind ik een veel kwalijkere zaak. Want ja, dat betekent dat je ook. gewoon een pilletje krijgt. En dan moet het maar door dat pilletje overgaan. Ja, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daarmee geholpen zijn. Ja. Maar dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Want dat is symptoombestrijding. Ja. En we moeten natuurlijk toe... Maar hoe, naar... kom je, hoe, hoe kom je aan die cijfers? Waar komt het vandaan? Is dat zo? Is het echt zo? Ik verbaas me net zo over jij dat je denkt... Maar uh, huisartsen die ik, het gewoon schrijven en dan daarna... Ja, ik heb, ik heb het even opgezocht. Um, uh, uh, huisarts en onderzoeker Dick Bijl... Hij heeft er een boek over geschreven. Ja. Over die hele pillenindustrie. En die, uh, die beweert ook dat, dat het misschien maar... voor 2% van de mensen werkt. Maar nee, Maar het punt van je... Van Bastia gaat natuurlijk heel erg over... een huisarts schrijft het voor. Je krijgt het gewoon... en er wordt gewoon voor de rest niet meer over gesproken. Ja, maar er zijn zes maanden tot negen maanden... wachttijd bij psychiaters Precies. en psychologen. Vergis je daar ja, niet in. Dat is het probleem. Dat is echt... Er, er zijn ja. zulke lange wachtlijsten. Als jij nu als nieuwe patiënt wordt aangemeld of cliënt of hoe je dat ook noemt... Ja. Ja, een hulp moet hebben... Dan ja. Heb je... ja plus dat je ook dan de, nog de, hebt dat je alweer voorbij ja, dan ben je ja. Alweer. Nee. nou sterker sterk sterk sterk nog een beetje hier worden sterker sterk nog nee maar dat is interessant wat jij vertelt want veel depressies ja. gaan na een aantal maanden voorbij Het, je hoeft niet altijd wat te doen als je een depressie hebt nee maar wat wat, wat, wat ik er dan erg aan vind is ik weet dat je lange wachtlijsten zijn plus dat heel veel GGZ zorg gewoon niet vergoed wordt uh, ja. via de, hoe heet het... Uh, pas als je letterlijk een, een mes in je arm hebt gezet... of uh, pillen hebt genomen of wat dan ook... dan ook krijg je... Altijd, dat, uh, nou, ik weet dat je tegenwoordig verplicht vanuit het ziekenhuis... meteen als je daar echt bent terechtgekomen... dat je dan in eerste instantie... Uh, hoe noem je dat? Eerste lijns uh, uh, hulp gaat krijgen. Ja. Maar dat is ook maar één of twee keer. Maar ik moet eerlijk zeggen... ik, ik ben ook voorstander van... ik heb ook een coach therapeut... waar ik... Uh, Twee keer per maand mee praat. Ik vind het heerlijk. Het staat echt buiten alles en iedereen. Uh, er zit geen oordeel in. Uh, ik kan daar zeggen wat ik wil, maar ik kan ook sparren over dingen. Mm -hmm. um, of het nou werk is of iets anders. Dus ik ben voorstander van dat iedereen <laughs> iemand heeft met wie die kan praten. Want we hebben allemaal wel wat. Um, maar voordat je degene hebt gevonden bij wie dat past, bij wie bij jou past... ben je wel, uh, tenminste ik was een aantal jaar verder... voordat ik echt ja. bij iemand zat die dacht nou weet je, hiermee zit ik op één level, hiermee kan ik sparren... hiermee kan ik um, de gekste dingen misschien wel zeggen die ik wil zeggen. Ja. Maar ik heb ook heel vaak gehad ik echt dacht, dat, dat, dat ik ergens zat... ik dacht van, nou, ik weet het niet hoor. Maar volgens mij, één, luister je niet. Twee, ben je niet de persoon met wie dit gaat klikken. Ik ben ook wel eens gewoon weggegaan bij iemand... omdat het gewoon niet matchte, Omdat ja. het gewoon alleen maar dingen triggerde. Maar je moet dat wel, dat is een heel proces... Ja, dat snap ik. Maar wat, wat ik meer Kijk, er zijn twee problemen. Uh, met... Ik vind ook dat uh, gewoon praten en dergelijke is hartstikke goed. Maar mijn situatie, ik zit met schulden. Ik kan het niet betalen. Ik heb alleen maar een basisverzekering, uh, zorgverzekering. Ik krijg niets vergoed. Als ik naar een psycholoog wil of wat dan ook, ook al zelfs nu met mijn schulden, dat ik dus depressief zou raken van mijn schulden, krijg ik geen hulp. Nee, ja, weet je waar ik naartoe kan? Het sociale wijkteam daar kan ik heen en dan kan ik een keertje komen praten maar kan je ook niet dat vroeger vroeger had je natuurlijk het riag kan, is nee, dat, kan... dat, dat, dat hele RIAG, ja, het RIAG... dat is tegenwoordig gewoon het GGZ geworden. En het RIAG uh, is niet meer zo... dat je daar zomaar heen kan. En als je er zomaar heen gaat... dan moet je alsnog de consulten gaan betalen. En de praktijkondersteuners... Die, ik weet niet bij welke huisarts je? Ja, ik, mag ik daar even op reageren? Ja. Het is sowieso uh, tegenwoordig zo... dat elke huisarts heeft een poh GGZ, ja. de praktijkondersteuner... Uh, Geestelijke Gezondheidszorg. Mm -hmm. Die... Uh, dat is eerste lijns ja. En uh, dan maakt het niet uit hoe je uh, verzekerd bent. Ja. Maar dat wordt gewoon vergoed. En daar kan jij ook gewoon naartoe. Daar kan iedereen mm -hmm. naartoe. Daar heb je ook recht op. Het punt is alleen... als je dan bijvoorbeeld speciale behandeling nodig hebt. Speciale therapieën. Uh, bijvoorbeeld EMDR of noem maar op. Wat, wat je allemaal hebt. Ja. Dan ga je naar een GGZ-kliniek. of zo En dan, ja, dan moet je... Extra verzekerd zijn bijvoorbeeld, ja. of je moet zelf gaan bijbetalen. Of, uh... Ja, en die kosten kunnen nog oplopen. En die kunnen oplopen. Ja. Het, uh... Maar het start bij de huisarts. En, en ik, weet niet of, ja. ik weet niet bij welke je zit, maar ik weet hier. Nee, ik kan, ik kan het, bij de huisarts kan ik het wel krijgen. Maar in principe, als je echt specifieke hulp met schuldhulpverlening krijgt, dan krijg je tegenwoordig aangeboden van de gemeente. Nou, daar is een, daar, nou ja, er is een speciaal geestelijk steuntraject, maar dat wordt dus niet. Voor goed. Maar dat is toch dus dan moet ik bij de, uh, hoe heet het, bij de, uh, uh, de praktijkondersteuner terechtkomen. Maar die is niet gespecialiseerd in uh, depressies die voortkomen uit schuld. Ik heb het nu niet nodig, maar het gaat mij er meer om dat ik het krom vind... dat wij een, een, een, een oorzaak hebben en een bepaald uh, instituut hebben... die ervoor zorgt dat je uh, mensen met schulden makkelijker eruit gaan komen... omdat ze geestelijk zich sterker gaan voelen... Maar de 90% van de mensen die in de schulden zit... kan dat niet betalen of krijgt het niet vergoed. Dus komen ze nooit bij de juiste zorg. Dus en dat zal in meerdere... Ik, ik gebruik dit als voorbeeld. Meerdere uh, uh, gedeeltes zijn dat als je iets specifieker nodig hebt... dan kost het je opeens klauwen met geld. Dus doe je het niet. Ik, betaal al, ik heb al jarenlang dat ik heel veel voor zorg moet betalen... Ja. omdat ik een ziekte heb die niet erkend is. Dus. Mm -hmm. Ik ken het. Ik heb 9000 euro moeten betalen voor operaties. En ja. daar word je zelf wel depressief van. Maar hoe bizar is het dat je in een schuldtraject zit... waar wel hulp is, waar, waar je ook hulp nodig hebt. Mm -hmm. Weet ik uit eigen, eigen ervaring natuurlijk ook. Maar dat je dat niet kan betalen. Ja. Dat je er überhaupt voor moet betalen. Dus het is tijd dat we de gemeente Haarlem weer gaan uitnodigen. Ja. En dit even... Ja. ja. Nee, maar dat nee, is, dat is helemaal... heel krom... Dat maar dat is... is met meer van die dingen. Want sowieso met de zorgverzekering is het krom. Mensen met problemen of schulden of dergelijke... die, kunnen, uh, niet, die hebben vaak schulden bij de zorgverzekering... waardoor ze niet kunnen overstappen. Maar ze krijgen wel als eerste de gemeentezorgverzekering aangeboden. Dat is krom voor woorden. Want je kan niet overstappen naar die zorgverzekering van de gemeente... want je hebt schulden bij je zorgverzekering. Ja, maar de zorg is een van de grootste kosten die we hebben. Ja, klopt. Dat is ook zo. Ja. Dat, uh... En, uh, dat wordt alleen maar meer. En... Ja. Voor chronische ziekte is het. Ik betaal mijn schil aan zorg. En weet je, het is, het is om echt om depressief van te ja. worden. En om het maar even zo te noemen. Um, maar het is natuurlijk wel heel zorgelijk. Allemaal. Ja. Maar wat De weg naar het sociaal wijkteam, vind ik wel een, een goede weg om te nemen, om iets mm -hmm. te proberen. Want uh, ik ben zelf ben ik vrijwilliger ook. Ja. Daar zo. Voor een project dat heet Niemand verstand in Zand wordt. Ja. Dat is opgezet door uh, iemand van het sociaal wijkteam. En uh, dat is speciaal opgezet om mensen die dus uh, uh, specifieke hulp nodig hebben... maar die dat misschien niet kunnen vinden of dat niet ja. helemaal duidelijk is wat ze nou zoeken... om met die mensen in gesprek te gaan. En mm -hmm. dat wordt gedaan door vrijwilligers. Dus in dat opzicht zit daar wel verbetering in. in yeah. En vaak kunnen ze je ook wel uh, naar de, via de juiste weg leiden... naar waar je, waar je daar uiteindelijk uh, naartoe moet. Ja. Yeah. Neem niet weg dat het nog steeds een probleem blijft met, met de kosten natuurlijk. Nee. Maar het sociaal wijkteam kan wel degelijk steeds meer betekenen wat dat betreft. Maar is de erkenning van, want we, we hebben het net over erkenning van, van, van uh, haarziekten, maar dat is een fysiek uh, uh, iets. Um, is de erkenning van GGZ of uh, geestelijke ziektes nog steeds niet uh, of nog steeds. Nee, hoe zeg ik dit nou? Wordt het genoeg erkend? Ik vraag me dat serieus af. Ja. Ik denk dat er nog steeds... een, een soort taboesfeer uh, afrein uh, hangt. hangt ja. Af die hele GGZ. Terwijl het wel degelijk... een, een, een ziekte is. Mm -hmm. Ik bedoel, ik, ik, ik ga niet... Voor, voor de lol roepen van, Joh, laat ik eens even... depressief worden. Nee. Of laat ik eens even... schizofreen worden of wat dan ook. Maar, of, uh, ik, jij bent wat, net, jij bent net al als de... ik... Wat, wat, wat, ik ga volslank, hè? Hoe vaak ben, ik ben heel vaak bij een arts geweest die zei dan ja, maar dan voelde ik me niet zo happy. Kijk, bij mij lagen er andere dingen ook nog aan. En dan zei hij ja, maar weet je wat we gaan doen? We gaan eerst afvallen. Ja. ja. Hoe maar dat zijn dingen. Als ja. je... Als je met, met ja, kijk, mijn arm is gebroken, maar voor hetzelfde geld dat iemand zegt, ja, nou, je mag niet zo dik moeten zijn. Je? Maar niet, als je was gevallen, was je arm niet gebroken. Weet je, heel vaak wordt het ook, denk ik, weggeschoven door artsen onder andere noemers van... Oh, wacht, je hebt overgewicht. Misschien is dat het probleem. Misschien ja. voel je je daar niet oké okay ja. door. En is dat ook misschien wel een probleem? Ja, en weet je, weet je wat ook vaak het grote probleem is? Iemand met geestelijke problemen die hulp gaat zoeken, ja. die is natuurlijk kwetsbaar geestelijk. Ja. En dat betekent dat je qua assertiviteit natuurlijk niet zo hoog zit. Nee. Dus je, je vindt het heel moeilijk om, om voor jezelf op te komen op dat moment. Ja. En dan krijg je uh, iemand die zit tegenover je... en die vertelt je van alles. van Nee, je moet dit, je moet dat. En doe nou zus en zo. En dan denk je, van, nee, ik zal het maar doen, weet je wel. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk, als je met een gebroken poot zit... dan kan je nog assertief zijn en zeggen... van ja, luister nou eens eventjes. Het doet verdomme pijn en ja. ik wil dat er wat gebeurt. Maar als je zwaar depressief bent of wat dan ook... wat voor een geestelijke toestand je ook bent... Is dat gewoon veel zo. Oké, doe even. Dat, ik probeer het. Nee, heel goed. En nou, hoe kom je eruit? Wat helpt jou? Hoe kunnen partners, andere mensen, nono's zoals ik, die het niet snappen. Hoe, wat zijn goede artsen? Wat zijn goede methodes? Hoe kunnen mensen in je buurtje? Dus neem even, wanneer, wanneer is het jou gelukt? Om er ja, en dat te gaan, gaan. gaan we doen oh, na sorry. de muziek. <laughs> Luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Alles is voor goed gedaan. Als jij er klaar voor bent, ik heb aan je zijde gestaan, mijn ik heb je graag gekend. Je hebt het verdiend, je vocht tot aan je laatste zucht. Weet je vindt een thuis heel gauw, en ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd. In mijn hart blijf ik je trouw, zonder jou. In mijn hart, altijd blijft voortbestaan. En ik weet, ik zal dankbaar moeten zijn. Maar precies daarom doet het zo'n pijn. Zonder jou. bestaan Zonder jou dit de klok even snel Maar de tijden veranderen wel Dus ik neem afscheid Jij moet nu gaan Weet dat je in mijn hart Altijd blijft voortbestaan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 Dames en heren. En dan zijn we weer terug. En dan gaan we naar het punt van Geert. Ja, ja. ja, ja. Hoe kom vraag. je eruit? Hoe kom je eruit? Uh, wat helpt voor jou? Maar laat nou, misschien persoonlijker. Stel dat ik jouw partner zou zijn. Of weet ik veel wat. Een goede, wat moet ik vooral wel zeggen? En wanneer geef je me een ram op mijn bakkers? Of denk je dat? Van, hey, als je dat zegt, dan is het ergste wat je kan doen. Ja. Ja. Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Ja, dat ik ja. Noem we maar twee of drie die goed zijn. Twee of drie die echt stereotype nou, zeggen, wat je, kan wat, wat uh, Bijvoorbeeld voor mij geldt als ik, uh, als ik depressief uh, word. Ja. Uh, als ik echt zo'n depressieve bui heb. Dan uh, krijg ik een kort lontje. En dan ben ik, uh, uh, dan ben ik gewoon, uh, ben ik gewoon lul. Dat zeg ik, zeg ik eerlijk. Dan ben ik gewoon heel onaardig. En dan, dan moet je me... Wat je dan vooral moet doen, is me met rust laten. En, uh, uh, en wat je vooral niet moet doen, is aan mijn kop lopen zeuren. Van, uh, gaat het? Kan ik wat doen? Uh, weet je wel, dat, dat gaat niet werken. Nee. Dat, dat werkt niet. Maar wat wel Zoals werkt... Wat in principe een vrij positief normale vraag is. Hoe gaat het met je? Kan, ja, kan ik iets maar voor je, je doen? Ja, maar dan niet. Nee. Nee. nee, maar wat wel werkt is... Uh, uh, wat, tenminste, wat voor mij altijd heel goed werkt... En gelukkig begrijpt mijn vrouw dat. Uh, gewoon af en toe eventjes uh, arm omheen. of, of, uh, of de, de, gewoon de dingen doen die, je, die je ze normaal ook doet, van, uh, als ze kopje thee. Wil je ook een kopje thee? En niet te denken van ik zal me niks vragen. Want dan ga je het juist mijden. Weet je. Ja. En dat is, niet, dat is niet goed. Bij mij, althans, is dat, uh, is dat niet goed. En wat, wat voor mij wel heel goed werkt, uh, dat is als ik, als ik over mijn gevoel kan praten. Dus niet van, van, ja, maar waarom voel je dat dan? Nee, gewoon wat ik voel, weet je wel. En de, de, maar dat is ook vaak het moeilijkste van, van depressie. Omdat ik zou dus ook die waarom vraag stellen. Ja, nou ja precies. Maar dat, dat, dat, dat is, dat is, daar zit een Totaal soort. Dat is ongeschikt. Daar zit een soort van, van beschuldiging in, namelijk, ja, in de ja. waarom vraag. Ja. Dat is een beetje het, het, het punt. Ik ben depressief. Ja, maar waarom dan? Dan nou zeg je dus eigenlijk ja. van... Ja, maar je hebt toch helemaal geen... Redonplip. Reden om depressief dus ja. te zijn. Onnozel bedoeld. Je bedoelt... Ik snap helemaal wat je bedoelt. Terwijl je bedoelt te vragen... Wat zit daar achter, Maar de ja. waarom vraag vraagt naar een soort van... Ja, hoezo. ja dit snap ik. Hoezo? wat je zou kunnen vragen is... Vertel me eens wat je voelt. Wat voel je dan? Nou, ja, dat doe ik ja. dan nu. Stel dat je dat bent... En we spoelen drie maanden vooruit of achteruit... En je hebt er last van. Wat, wat voel je dan? Nou, dus, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen... Ja, nou, ik voel me gewoon zo kloten. Ik kom gewoon opeens op. Weet je wel? Dan, opeens, dan alles gaat goed. En dan opeens komt er zo'n sluier over me heen. En dan wordt alles zwart. En dan, dan zie ik alles somber in. Zie ik alleen maar beren op de weg. En dat, dat vertel ik dan ook. En het is mooi als iemand dat dan over doorvraagt. En dan vraagt: van Ja, nou goed, vertel eens verder. Wat, wat, wat, wat, wat kan je er zelf mee doen? Wat wil je ermee doen? En, en nou, noem maar op. Het is vooral heel veel uh, uh, open vragen stellen, denk ik. Maar, dus dat is ook een beetje de kunst daarvan. Een klein, een klein, klein, ja, dan kom, komt de advocaat van de duivel weer. Maar is het dan ook niet een stukje, en dan ga ik even terug naar de, de seizoendepressie, want daar is het uh, natuurlijk, nou ja, ik weet niet in hoeverre je over oppervlakkiger kan spreken, maar daar lijkt een stukje oppervlakkiger... Depressie in te zitten, omdat ja. je het mm, door zonlicht of uh, nou, wat dan ook hebt, en niet omdat je echt chronisch depressief bent. Um, maar is het dan toch ook niet een stukje instelling van de mensen zelf? Dat is gewoon een vraag, hè? Dat is wel echt een eerlijke. Uh, want, dat, ik ga je nu slaan. Dus nou, nou, <lacht> nee, nee, zeker niet. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee. Nee, nee, dat, dat kan wel. Wat ik zeg ook wel eens tegen mezelf: van uh, verdomme Rob... Stel je, Even nou, even uh, gewoon. Doen. Ja, en ik bedoel, Dankjewel. nog niet eens het aanstellen. Want kijk, uh, uh, ja, mijn persoonlijke leven is uh, geweest dat ik uh, was als kind blijkbaar een hele zwart kijker Dat vertelt mijn moeder me altijd. Maar toen mijn vader kanker kreeg, toen ik 12 was. dan had, had ik eigenlijk meer een reden om juist nog depressiever te zijn. Ja. Dat heb ik dus niet gedaan. Want mijn vader was heel erg van, nou, dan ga ik nu genieten van alles wat er is. Nog ja. de laatste jaren dat ik er ben. Nou. En dat heeft mij eigenlijk de instelling gegeven. Zo stond mijn vader in het leven en dat heeft mij heel erg geholpen. Het leven is toch al kut. Laat ik dan maar er zelf het beste van maken. Ja. Weet ja. je wel? Dus laat ik er een feestje van maken. Dan heb ik tenminste nog een beetje ja. kunnen genieten. Ja. Ja. Nou, ja. dat is een beetje. De, de, de. En heel veel mensen vinden dat een negatieve instelling. Terwijl voor mij werkt die heel positief, ja. omdat ik accepteer al het, alles wat vervelend is. En vervolgens ga ik van elk dingetje wat wel leuk is... of wat wel... daar ga ik uiterst van genieten. Ja. Dat, ja, uh, je heb ja. toch ook wel eens een kutdag? Omdat nee, natuurlijk. Ik kutdag. heb wel eens een kutdag. Dat, dat, ik heb wel vaker een kutdag. Ja maar. <laughs> ja, maar je kan het daardoor waarschijnlijk wel makkelijker pareren. Ik, makkel, ik, ik kan makkelijker mijn persoonlijke... Ik bedoel, ja. ik heb alle reden met, met mijn schulden, wat dan ook. Ik zit er al negen jaar in. Uh, heb ik alle reden om ja. uh, ook thuis op de bank te gaan liggen... en niks te doen. Dat, uh, want... Uh, ja, ja ik, tot nu toe, alles wat ik gedaan heb, heeft niet geholpen. Ja, wat, wat, wat moet ik nu nog? Ja, maar je ja. al, zo? Maar is het ook niet met mensen met wie je omringt? Kijk, mijn vader, die, uh, hoe, hoe slecht mijn situatie ook was, ja. mijn vader heeft me echt tot kotsen aan toe domme strot geduwd. Het glas is altijd half vol. Er is altijd wel iets moois en positiefs te vinden hm. in een dag. En dat is ook iets waar ik heel erg naar leef. Dus om elke dag te beseffen: oké, okay, weet je, ik ben dankbaar voor. Ja. Maar dat heeft mij wel jarenlang gekost om dat te gaan begrijpen. Om, el om elke dag te gaan kijken naar van oké, okay, misschien was dit niet mijn beste dag. Um, maar er waren wel punten waar ik dankbaar voor ben. Ik ben ja. wel dankbaar dat, dat weet ik veel. Dat ik vandaag uh, naar de fiets. ben. Maar ja, kon. dat is ook een instelling die je hebt. Dat is het... Jij kijkt op die manier ernaar. En wat ik nu bedoel is, ik zou het anders willen noemen. Ja. Ik, ik denk dat. Uh, wat jij bedoelt vooral, heeft, heeft heel veel met opvoeding ook te maken. Ja. En uh, in, uh, in de GGZ hebben, uh, wordt ook vaak gesproken over uh, uh, nature en nurture. Ja. En wat eigenlijk wil zeggen, er, is, er, is, uh, er kan een samenhang zijn tussen uh, hoe, je, hoe je aard is. Mm -hmm. Dus wat in je genen zit. En hoe je bent opgevoed. Ja. Ik heb toevallig de pech dat ik blijkbaar in mijn genen zit. Een bepaalde vormen van depressiviteit, zwartgalligheid, hoe je maar ja. wil. Mijn ouders, uh, mijn vader had een stoornis. Nou, dat betekent zo'n beetje dat je altijd een beetje somber gestemd uh, bent. Even uh, kort door de bocht. Ja. En mijn moeder, die was echt zwaar depressief en die had angststoornissen. Dat heb ik in mijn opvoeding meegekregen. Ja. Ik merk het ook aan mijn, aan mijn zussen. Ik heb drie zussen. En ze hebben er allemaal last van. Ja. En dat vind ik heel logisch te verklaren. Waren mijn ouders nou uh, van die groot, uh, enorme optimisten? En van, nee jongen, schouders eronder. Weet dan had ik waarschijnlijk, ondanks mijn genen... die ik dan misschien ook wel had gehad... Ja. was ik toch op dat moment uh, sterker geweest. Ja, sterker is een beetje... Ja, verkeerd woord. Ik denk dat het juiste daarvoor, want, want het is geen sterkte of Je had zwakte. misschien meer handvatten gehad om er makkelijker uit te komen. Maar is het ook niet zo dat... Ik merk als ik bijvoorbeeld met iemand praat die zelf heel negatief is... Dat je dan veel makkelijker meegesleurd wordt in het negatieve. Dat, dat ja. als iemand alleen maar zit te, om het even plat te zeggen, zit te zeiken over weet ik veel, of het nou het weer is, of uh, de zorgverzekering of whatever, dat je daar veel makkelijker in, in meegaat um, omdat iemand al zo negatief is. Maar als je dus al een beetje depressief bent, dat je daardoor dan meer meegetrokken ja. wordt. Als je je omringt met mensen die eigenlijk alleen maar om even tussen aan te ja, nou dat, klopt, dat klopt wel, denk ik. Ik denk dat het zeker uitmaakt... als je mensen om je heen hebt... die somber uh, die ja. zijn. Dan, dan, dan kan het niet anders zijn... dan dat je daardoor wordt beïnvloed. Ook al ben je nog zo'n grote optimist... Mm -hmm. je bent de grootste optimist in een kamer... met tien uh, zwaar depressieve mensen... <laughs> Ik denk dat hij een probleem heeft. <laughs> maar die herfstdepressie, is het heel stigmatiserend als we wat Bastiaan een beetje naartoe ging naar, is het een instelling? Of is het, is, of is het, want het andere is echt gewoon depressief, een van die 52 klachten, nou oké. Okay. Maar is dat herfstdepressie echt een ziekte of zit dat dan meer ook aan de instellingenkant? Of moet je het toch wel als een geestesziekte zien? Ik, de, ik denk, ik denk dat, het, dat het echt een ziekte is. En ik denk ook dat het een chronische ziekte is. Want uh, van de mensen die ik ken die daarmee te maken hebben... Uh, zomer- of winterdepressie... Die hebben er echt last van. Die hebben daar echt last van. En die komt ook elk jaar terug. Oh ja. Wat dus eigenlijk erop duidt, dat het iets chronisch is. En als is. je dan dus zegt dat het is een instelling is... en het is nu drie dagen mooi weer en ga ze naar buiten toe... Dan, denk je, dan voel je je dus weer niet serieus genomen. Ja. Maar is ja, dat niet dan, een beetje een modedingetje? Want ik hoor ook heel vaak mensen al aan het einde van de zomer zeggen... ja, en straks is het weer uh, eerder donker en uh, ja, gaat het ja. weer regenen... en dan voel ik me rot en bla bla, bla. Terwijl ik denk dat ja. daar ook nog onderscheid is. Ja, dat maakt, dat maakt het ook zo moeilijk om eruit te filteren. Wat dan Ja, maar ja. Wat, wat ik me dan en, afvraag... En, die... hè? en het is misschien veel te simpel gedacht... maar Stel dat je nou echt last van een winterdepressie ja. uh, en, en vitamine D-tekort is, inderdaad, misschien een van de oorzaken die ja. er is. Helpt het dan niet om gewoon te immigreren? Ja, je kan ook gewoon in september naar Marokko gaan en wat zon opdoen. Nou, dat misschien. misschien nou ja, nee, nee misschien bedoel, dat. het is misschien te simpel gedacht, maar ergens heb ik het zoiets van: ja, sorry, maar als je dan zoveel last hebt van te weinig zon, ga dan naar een plek waar ja. meer zon is. Ja. Ja. In, in die periode dat je er last van hebt. Ja. Dat, uh, net wat je zegt, heel vaak... er zijn mensen die... Uh, zo'n daglamp schijnt voor een grote groep mensen... zelfs voor mensen die niet depressief zijn... maar wel uh, iets minder functioneren in de winter... Uh, schijnt zo'n daglamp te helpen. Dus dan ja. denk ik van ja, waarom gaan we dan... Maar het niet... is natuurlijk niet alleen dat. Hè? Nee. Kijk, er gebeurt natuurlijk meer met, uh, se met seizoenwisselingen. Ja, ja. Ja? De, uh, uh, de, de hoeveelheid ligt, en dat wordt ook niet zonlicht, maar gewoon... Mm. Uh, Hoe lang het, het licht is op een dag. Ja. Dat heeft al invloed op ons. Uh, uh, dat je lekker buiten kan lopen in je, je t-shirtje. Uh, heeft ook invloed op ons. Ja. Of dat je dat niet kan. Of dat je lekker niet snel kan Ja, maar, dan, ja, sorry, maar kan dan denk open. ik, in januari kan je ook naar buiten toe. Het dus zitten prachtige winterdagen tussen. Het is twaalf uur, doe ja. je jas aan. Hop, gaat het strand op. En, en waaien. Ja, ja, ja was, was, was het maar zo makkelijk. Ja. Nee, ja. Nee, Oké, okay, maar, ja. nee, maar ik zit dus me af te vragen of er andere factoren zijn dan licht, daglicht, want die snap ik heel goed. Die snap ik ook gewoon meteen. Ja, of en een... zeker omdat je dan ook nog hebt... Kijk, ik heb ook Ja, maar ook in Rusland en in... in uh, hoe heet het? In Noorwegen oh, wordt er veel meer gezopen. Ook wegens de weinige... Ja, nee, dat is echt ja, zo. Mensen dacht, zijn veel nu, depressiever. Je gaat nu zeggen: daar is het veel langer donker. Ik denk dat nu ga je zeggen: van ja, daar is het bijna 22 uur donker. Maar <laughs> nee, jij gaat het over drank doen. Nee, nee het gaat rond. Nee, ze drinken, balans, meer, dan dan drinken dan meer. Doordat dat ze meer depressief zijn. Ja. En omdat het veel minder licht is. Ja, dat ja, maar is maar alleen, het is natuurlijk niet alleen dat. Ze nee. hebben natuurlijk veel meer. Veel meer ja, maar zo Dus neem je iets mee. En wat, denk ik, zelf ook meespeelt. En dat er ook een stukje uh, conditionering bij kan komen. Als je uh, iemand bent die, die daar heel lang last van heeft... Mm -hmm. en dat komt elk jaar terug... dan ga je daar ook naar leven op een gegeven moment. Ja. En dat betekent dus dat je, dat je, dat je zo op ingesteld bent... Van oh, de winter komt. Oh ja, dan, krijg ik, dan heb ik weer last van depressie. Ja, self-fulfilling prophecy. Uh, Precies. Ja. Ja, maar ja. dat heeft dan dus ook met mindset te maken. Want als dat jij, heeft zeker met mindset te als maken. Als jij denkt: van, oké, okay, nou ja, die winter komt eraan, weet je, Our Rocket, het komt allemaal goed, dan zou je er anders in staan. Dat je denkt: ja. oh ja, bah, godverdamme, ja. de winter komt eraan. Maar ja, maar dat ja, goed, maakt ik, het eigenlijk ook heel complex. Ik snap het wel dat als jij een paar jaar probeert: van nou, dit jaar gaan we het niet uh, doen en uh, we zien het wel, weet je wel, je probeert er. Je mindset zo te krijgen dat je niet per se ervan uitgaat dat je het krijgt. En je krijgt het verdomme vijf jaar achter elkaar. En dan snap ik best dat je het zesde jaar denkt. Nou het zal gaan dit jaar we wel weer gebeuren. Maar, maar, maar, je maar, je maar even, gaan. even terug te komen op ja. jouw vraag toen net. Uh, uh, wat je kan doen allemaal. Ja. Ja. Wat ook heel belangrijk is. Wat ik net uh, ga te vertellen. Maar wat wel verdomd belangrijk is om te doen. Zeker als het om je eigen partner gaat is vooral gewoon de dingen doen die je normaal ook doet. Ja. Dus dat betekent dat je, dat je vooral ook voorstelt... Van, oh, zullen we uit eten gaan vanavond? Of zullen, gaan we mee, ga je mee daar naartoe? Of zullen we dat of dat doen? Eruit ga je alsjeblieft trekken. niet denken, oh, ik zal dat maar niet vragen. Nee. Want hij of zij is depressief en voelt zich niet lekker. Want dat zou echt juist fout zijn. Je moet volhouden en je moet uh, uh, contact blijven maken... Met iemand. Zodra je dat niet meer doet, zodra dat stopt. dan verlies je ook zelf het contact met Nee, maar met dat is wel makkelijk gezegd. Als dus je het keer acht kijkt ja, ja, ja, en jij bent in een slechte bui. en ja, je ligt weet ik, of iets anders. Ik doe helemaal niet of mij dit herkenbaar voorkomt. <laughs> <lacht> uh, nee, maar ja, dan is het best lastig. Dat is moeilijk. Um, ja. ja, nee, absoluut. dat. dat, dat dat's, maar eruit trekken is dus eigenlijk altijd de beste. Uh, nou ja, remedie is misschien een groot woord... maar wel iets wat het beste kan helpen... om iemand toch gewoon... gewoon wel gewoon naar buiten doen. te doen. En je ja. vrienden, gesprek. dan neem je niet op... en dan zeg je vijf keer af. Wat, wat helpt voor jouw vrienden? Want is dat, dat is lastiger als je niet met iemand in één huis... en je probeert contact te maken... en iemand sluit zich op en zegt... doei, ik neem niet op, want ik heb er geen zin in. En, nou ja, ja. en dat is dus niet lullig bedoeld. Want ja. hij voelt zich niet lekker... Ja, als, als, als vriend... En dan gaat hij naar de sport of naar de bingo of ja. weet ik veel wat. Dus hij zegt <laughs> allemaal, doei, doe niet mee. Nou, als, als, als vriend zou ik dan zeggen, van, oké, okay, dat zijn signalen dat het niet goed gaat. Precies. Ja. En dan zou ik... Uh... Maar ga je dan opeens tring aan de deur? Ik zou dat wel doen, ja. Ja, ja ik zou dat wel doen. En, en... en dan mag je het ook uitspreken van, joh, ik maak me zorgen. Ja. Ik, uh, ik wil met je praten. Ja. En dan mag je best dwingend zijn... He, als iemand per se niet wil, dan moet je op een gegeven moment wel zeggen: Oké. Okay. Maar je mag best zeggen: Van joh, ik maak me zorgen. Ik wil met je praten. Hebben vrienden dat wel eens bij jou gedaan? Um, nee, vrienden niet, maar mevrouw wel. Die heeft wel op een gegeven moment uh, gezegd: um, ik, ik, heb, uh, ik heb twee hele zware depressieve episodes gehad in mijn leven, uh, eentje vlak na het afleiden van mijn vader. Want dat was. Uh, bovenop alles was dat een enorme trigger, natuurlijk. Mm -hmm. Dat is ook helemaal niet zo gek. Uh, daarna dacht ik dat het beter ging. Gestopt met, uh, met antidepressiva. Uh, het ging ook. Uh, ja, het ging ook even beter. Maar eigenlijk ging het helemaal niet zo veel beter. En zij zag dat. En toen zei zij ook: van. van uh, joh, ik, ik wil eventjes met je praten. Uh, waar was je Gaat toen? Wat deed, wat deed je echt? Dat ja, precies. Neem, neem even de mee, mee naartoe? Wij waren. Uh, wij reden in de auto. We zaten in de auto. Ik had, uh, Volgens mij had ik uh, concertkaartjes. Daar wilde ik niet naartoe. Ik weet niet meer welk concert dat was. Dat moet ik wel toegeven. Maar die heb ik aan mijn zus ge zusje gegeven. Het waren afgesproken op het parkeerterreinje waar nu Jin Lau uh, zit in Haarlem. Mm -hmm. Die, uh, die vreet uh, schuur. <laughs> en, uh, en toen we daar terug, uh, van terugreden naar huis... Toen zei zij tegen mij. Van, uh, van nee, er moet wat gebeuren. Maar dat Gaat niet ja. goed. Ik wil met je praten eraf. Ik wil dat je wat gaat doen. En dat heeft mij zo geholpen. Maar gewoon je zaten in de auto. En, ja. een gegeven moment, en ze heeft niet de auto aan de kant gezet. Of je zei niet ter plekke. Uh, gewoon dat. En toen zijn jullie gaan zitten. Ja, ja. En op, op de een van die kwam dat binnen. Bij mij. Ja. En, en de, ook het besef van, van shit. Zo dat kan dat niet. Er ja. moet dat gebeuren. En godzijdank heb ik dat gedaan. Ja. En toen ben ik. Uh, ik ben opnieuw naar de psychiater uh, gegaan. Ik heb ook antidepressiva gekregen. Uh, ik heb heel veel gepraat. Ik heb heel veel dingen zelf, uh, zelf gedaan. Uh, dus, dus veel uh, ja, dingen ondernemen. Uh, toch leuke dingen proberen, uh, proberen te doen. En ik, uh, ik ben daaruit gekomen uiteindelijk. Ja. En, maar wel ook omdat zij iets signaleerde en foylt. En zei van ja verdomme nu... Is het bedoel, klaar. Moet je gebeuren. Ja. Uh, dan hebben we, we hadden, hebben het natuurlijk over seizoensdepressie. Je hebt ook een andere vorm. Uh, want we hadden het over psychosomatisch. Dan heb je eerst psychische klachten. En dan krijg je uiteindelijk uh, lichamelijke klachten. Er bestaat ook nog een uh, vorm uh, die andersom werkt. Van lichamelijke klachten naar uh, psychische klachten. Uh, die ook veel met de herfst en de winter te maken heeft. Maar daar gaan we het hebben over uh, op.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 Het rest mij een kwartier Hoe lang mag ik doorgaan Nog doorgaan met leven Ik heb echt geen idee En ik grijp het plezier Dus moeten we dansen En moeten we vrijen Moeten we lachen En drinken vol vuur Lief, al me vast Want nu ben ik nog bij Tijd is toch geld Dus het leven is duur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 Maakte mijn leven tot een schitterend feest Want we hebben gedanst en we hebben gefreerd We hebben gelachen en gespeeld met het vuur God verbood wat we allemaal deden Leef toch je leven als het allerlaatste uur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 Waarom ik deze aan de kaak stel is uh, omdat bijvoorbeeld mensen met reuma, is een groot voorbeeld waar het vaker bij voorkomt, die krijgen met de kou en de vocht krijgen ze meer last van hun pijnen. Hoe krijg je nou, want jij bent ook, uh, hoe heet het, uh, ambulant medewerker, dat soort mensen eruit? Want hun depressie komt vaak voort uit letterlijke fysieke pijn. Uh, mensen met uh, hoe heet dat nou, uh, dis, disfro, nou? Ik kan het nooit uitspreken. Um, wekendelen, Reuma. Ik Dank u. En je hebt nog zo'n bijvormde Kijk van die. Ik helemaal niet Nee. Die kan ik helemaal niet uitspreken. Er is nog eentje. Die is dan meer op de spieren. En iets minder op de, uh, hoe heet het, de wekendelen. Um, die, die mensen die krijgen juist heel veel pijn in de komende periode. Maar dat is ook verschillend per persoon. Dat je... is ook verschillend. Ik ja. heb ook een diagnose fibromyalgie. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een heel revalidatietraject daar gevolgd. En er zijn ook andere onderliggende oorzaken voor waardoor het getriggerd kan worden. En het wil niet altijd zeggen dat het weer. Nee, oké. Okay, maar dat, dat, dan heb je het over het medische aspect. Het gaat mij er even om. Dit soort mensen die met veel pijn. Of wat nou. Ik noem deze voorbeelden, omdat het de meeste makkelijker zijn, die worden uit fysieke pijn. Worden ze depressief? Hoe ja. help je dat soort mensen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik heb daar zelf niet zoveel ervaring mee moet ik zeggen. Nee. Ook niet vanuit mijn ambulante, ambulante werk. Um, ik denk dat, dat uh, ja, depressief worden omdat je, omdat je pijn hebt. Ja. Uh, is natuurlijk heel lastig uh, te bestrijden. Want dat betekent dat je de pijn uh, moet bestrijden. Het is denk ik... Naar mijn idee, maar dat is echt, echt puur mijn idee... lijkt het mij onzin om iemand die, uh, die zich niet lekker voelt... omdat hij zelf wel pijn heeft... om die ook nog eens een keertje de antidepressiva door zijn miek te douwen. Het nee. wordt ook gegeven voor pijn, hè? Ja, weet ik, om weet ik. Maar daar ben ik helemaal van. geen voorstander van. Ja, het hoor. wordt gegeven voor, uh, om, om te slapen s'nachts. Ja, ja. Ja, iemand die chronische pijn heeft... Uh, ik ben er zelf ook eentje van... Mm -hmm. kijk, je kan in een hoekje gaan zitten... En heel, je, jezelf heel zielig vinden. En, en er zijn ook echt wel momenten dat je echt wel zielig bent. Alleen het triggert wel meer pijn. Dat is tenminste hoe ik het heb geleerd. Omdat ja, dat, dat snap omdat, ik. Alleen Omdat je hersenen staan uh, ja. in werking met je zenuwen. En dat is wat ze je leren in een revalidatietraject. Bijvoorbeeld wat ik heb gevolgd in Heliomare, is dat, dat kan heel erg triggeren. Dus des te negatiever jij gaat nadenken over de pijn. En des te meer je ermee bezig bent. En des te... Uh, nee, bijvoorbeeld stress kan een oorzaak zijn, maar je, je moet kijken naar het onderliggende. Kijk, als ja. ik de hele dag ga denken van, oh weet je, ja, ik, ik heb pijn. En ik blijf dat maar denken, dan zal het alleen maar erger worden. Ja. ja. Nee, dat snap ik, want kijk, ik, ik ben een rugpatiënt, ben ik altijd al geweest. Ik heb ooit mijn rug gebroken gehad, waardoor ik altijd, in mijn hele leven, zal ik er pijn in mijn rug houden. Nou, er is één mogelijke oplossing, maar dat betekent... Er is nog steeds 50% kans dat de pijn blijft en 50% kans dat het niet blijft. Dus ik doe het maar niet, want anders kan ik mijn rug nooit meer buigen. Want dan wordt mijn rug letterlijk vastgezet. Het probleem daarvan is, is dat ik altijd pijn heb en dagelijks ermee wakker wordt. Soms is het erger, soms is het minder erg. Ik zet me eroverheen en ik laat me niet beperken. Ik vind mezelf daar veel te jong voor, et cetera, et cetera. Maar er is ook een groep waarbij het uh, regelmatig erger wordt... Door weer, door dat soort dingen. En er is een groep die niet eerder eraan gewend is geweest. En ja, een depressie ligt dan ook nou, op, de op de loer. Ik bedoel, ja. het is, ja. wij hebben dan de instelling... Maar ja goed, heel eerlijk, uh, Marije, je bent ook niet iemand die zomaar die jezelf erbij neerlegt... Nou ja, Bij ik ben punt. in Marokko wel gaan liggen. Ja. <laughs> met als gevolg dat ik mijn bovenarm brak. En <laughs> uiteindelijk uh, vijf uur in een busje heb gezeten over een hobbelige weg van Marrakesh naar Agadir. Met een gebroken arm die los hing. Um, ik kan niet aanbevelen. Dat doet wel pijn, ja. Ja, nee. Maar, dit maar het is ook wel een int. Kijk, weet je, ik ben nu drie weken onderweg. En ja. ik, continu zeggen mensen tegen me... oh, wat erg. En oh, uh, wat zal je een pijn hebben. En oh, wat vervelend. En oh, uh, jij hebt ook altijd pech. Maar ik zie het niet zo. Het enige nee. wat ik zie... is dat ik vet veel mazzel heb gehad... dat ik het niet veel erger is geweest. En dat ik mazzel heb gehad... dat ik sterk genoeg was... en dat ik bijbewustzijn was... en dat ik nuchter bleef. en dat ik Jawel, oké, okay, dat, dat is snap een, ik. Het is een, kijk, ik heb dat in het traject gezeten... in 2016... en dan kom je daar in een groep te zitten... En iedereen heeft pijn. En iedereen is eigenlijk depressief. Ja. Want het leven stopt... Op het moment dat jij heel veel pijn hebt... stopt het leven een beetje. Want je ja. kan niet, Het is heel moeilijk om te gaan functioneren... als je pijn hebt. Maar wat je... Kijk, en of het nou een psychische... Kijk, fibromyalgie wordt veel vaker onder psychisch ook gezet. Of dat het... Kijk, ik heb een vriendin dan met reuma. En dat is echt heel naar. Want mm. die heeft daar lichamelijk echt heel veel klachten van. Um, maar ook zij probeert altijd nog steeds het positieve uit het leven te halen. Wel, maar voel, dat, is, is, dat is instelling. Daar heb, geef ik je gelijk in. Maar mensen die toren horen krijgen dat ze nog maar twee jaar te leven hebben... mensen die uh, nu met, met de herfst uh, veel meer pijn krijgen... de ene kan dat inderdaad wel. Die kan zeggen, ik uh, ga toch het mooiste doen. Ik ga, al dat soort dingen. En de ander kan dat niet... Mijn vraag is letterlijk, er is ook een groep mensen die door de pijn depressief wordt. Wij zijn dan mensen die dat niet worden. Maar het gaat mij nou om de mensen die het wel worden. Nou, Hoe help je die? Ik word echt wel eens depressief ervan hoor. Ik denk echt Jawel, maar depressief is natuurlijk... Ik, ik heb het echt over maanden of over een paar weken echt depressief. Dus een hele lange periode, daar heb ik het over. Hoe help je dat soort mensen? Nee, Je kan ze sowieso niet van de pijn afhelpen. Nee, daarom. Dat sowieso niet. Maar je kan ze wel steunen. Ja. En uh, steunen doe je door, uh, door bij mensen te, te zijn. Mm. Door er te zijn voor iemand. Ja. Dus met, uh, en dan hoeft het niet eens altijd maar diepzinnige gesprekken. Je kan ook gewoon naast iemand uh, staan en een adem eromheen uh, doen en zeggen: ik ben er voor je. Ja. En dat kan soms al zoveel doen, weet je wel. Empathie, dat, dat, dat is wat dat betreft al een toverwoord, vind ik. Gewoon er zijn voor iemand. Onvoorwaardelijk. Gewoon. Ja. Nou ja, is dat niet ongeveer het volledig wegbezuinig dat die hele zorg? Ik bedoel, gewoon dat er dus extra is dan negen minuten... en dat er iemand is of dat er aandacht is. Ja. Omdat, bedoel, dat hoor ik eigenlijk door het hele verhaal heen. Isolement, los van dat je enorm veel pijn hebt. Maar als er aandacht is en iemand kan zijn verhaal kwijt... en het zit dus alleen in je kop of het is, het is geest... het is niet die gebroken arm, dan... Ja. Dat is wat, zeker met mensen die zo eenzaam zijn... dan wordt het helemaal een lastig verhaal. Ja, ja. maar ik denk ook dat aandacht... dat dat een van de belangrijkste dingen is... waar je, waar je mee moet werken. En dan hebben we het over. Dat geeft Geert aan de, de zorg. Dat is natuurlijk wegbezuinigd. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar is dan ook de individualisering van de hele maatschappij... want dat doen we al jaren. We zijn al, steeds meer het individu, individu, individu. Ja. Is dat dan ook niet een van de oorzaken waardoor het misschien erger wordt? Ik denk dat dat wel mee kan spelen, ja. ja. Dat denk ik wel. Dus eigenlijk is ja. het boodschap ook... mensen bekomen je wat meer om, om nou ja, een ander... in plaats dat, van om je eigen tuurlijk, auto. Natuurlijk. Ik bedoel, het gebeurt, het gebeurt nog steeds te vaak... dat er mensen uh, heel lang dood in hun huis liggen... omdat niemand ja. naar ze omkijkt. En uh, dat is natuurlijk heel, heel kwalijk. En misschien hadden we het in het eerste uur over... dat dingen misschien vroeger ook gebeurden. Maar niet en zagen. Nu, nu horen we dat meer... Maar ik heb toch wel het idee dat er heel veel mensen in dat opzicht, dat er toch wel heel veel eenzaamheid is. En uh, dat zijn allemaal uh, mensen die potentieel depressief kunnen worden. Is dat dan voornamelijk zeg maar de eenzaamheid? Zit het bij, ik zet even drie vragen tegelijkertijd, door sociale klasse, rijk-arm? Of is het vooral leeftijdgebonden? Of zeg je, ja, doei, het zit er allemaal dwars doorheen. Ik denk dan heel snel aan iemand die boven de 70 is, eenzaam is. Uh, nee, wordt juist met dus, neem ik, ik zit even te stigmatiseren. En even ja, te een hele ja. campagne dat er onder jongeren een enorme eenzaamheid ja, is. Dus ja. op Twitter is er een, een, een van de hashtag dat er heel veel jongeren heel, zich heel eenzaam voelen. En dat is juist nu een, uh, ja, iets wat heel erg opkomend is. Om, de, om toe te geven van weet je, ik ben eenzaam. Uh, en dat is, zijn echt jonge mensen die dat toegeven. Ja. Dus, en wat dus, zie jij ja. aan de, aan de, de, in de ambulante in, in je zorg, in je praktijk? Je werk? Uh, Nou ja, mijn, ik, uh, de cliënten die ik heb, die zijn allemaal een beetje mijn, uh, uh, mijn leeftijd. Ik ben 5 jaar 20. <laughs> ja, ja, <laughs> 18. <laughs> dankjewel. Nou, uh, dat zijn een beetje mijn leeftijd. En mijn leeftijd. Uh, ik zit helaas in een soort van risicogroep. Ja. En dat uh, zeker voor mannen, mijn, mijn leeftijd. 55 is ook een beetje een leeftijd dat je eens na gaat denken over het leven. Van, ja, Wat heb ik nou eigenlijk bereikt? En wat heb ik nou allemaal gedaan in mijn leven? Wat wil ik nog? Hoe lang heb ik eigenlijk nog? Dat zijn allemaal dingen die dan meespelen. Dus je dus ziet ook... Is de midlife ook, gewoon niet met tien jaar verschoven? Ja, nou ja misschien wel, ja. Maar dat, dat, dat, is, uh, dat, dat is ook statistisch is dat, uh, bewezen. Dat, uh, bijvoorbeeld als je het over suicide hebt... Mm -hmm. uh, dan komt dat vaker voor... Al komt dat vaak voor, zit er een piek bij deze leeftijd, uit, ja. bijvoorbeeld. Maar, uh, uh, ik denk wel, kom ik erop, want je had het over de, de jeugd. De, de jongeren. Uh, je ziet bij de jongeren, zie je dus nu ook een piek ontstaan. Ja. Want daar is dus ook heel veel eenzaamheid en ook dus heel veel uh, depressiviteit daardoor. Ja. De jongeren die zich, die zich gesuicideerden, dan, waar dan iedereen van zegt... van. Hoe is het mogelijk ja. dat dat gebeurt? Maar is het ja. 10, 15, 20, 25 of is het die hele jongere groep? Ik vind het ook interessant. Er komt wel steeds jonger voor, natuurlijk. Ja. En dan heb je het ook over cyberbullying. Dan heb je het over. Ja. Uh, ik ja. denk dat pest een grote oorzaak kan zijn. Ja, maar je ziet het ook onder de influencers. Om het ja. zo tussen haakjes: die, die het steeds meer uitvallen met burn-out omdat ze de druk niet aankonnen. En uiteindelijk, nou ja, je hoort het verhaal ook wel eens Dat ja. een influencer waarvan jij denkt van nou, die heeft alles. Ja. Um, maar dat is het plaatje wat we laten zien. Hè? We laten ja. het mooie plaatje zien. We dus. laten zien dat ons leven geweldig is. En ondertussen bezwijken ze onder de druk. Dus dat is ook een hele nieuwe groep die, uh, die, die opkomt. En, en met die woorden sluiten we deze uh, uh, aflevering van Zandvoort aan het woord af, dames en heren. Ik wil mijn gasten heel erg bedanken. Ik vond het een heel fijn gesprek. Uh, veel uh, behandeld. Uh, wilt u natuurlijk meer werken of deze uh, aflevering terugluisteren? Kijk dan op zfmzandvoort.nl. Uh, en natuurlijk kunt u ook alle informatie vinden op onze, web, op onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Uh, nu krijgen we nog even een nummer uh, specifiek voorop van... Ah, leuk. Eva Cassidy of Yves Cassidy. Eva Cassidy. <laughs> uh, dat, dit is een nummer die hem helpt... om een beetje uit zijn depressie te komen. Don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to it, be Susan.